Dit is de Jong met het NOS Journaal. De jongen van 16 die gisteren bij zijn school in Roermond enkele keren met een geweerschot mag daar niet terugkomen. Het is bekendgemaakt op een bijeenkomst voor ouders. De jongen loste zowel binnen als buiten de school voor speciaal onderwijs enkele schoten. Er raakte niemand en werd buiten door de politie overmeesterd. De jongen bleek meer wapens bij zich te hebben, zoals een bijl en messen. Hij had vermoedelijke ruzie met een andere leerling. Bij Paleis Het Loo hebben zo'n 100 mensen gedemonstreerd. Ze zijn tegen het jaarlijkse afsluiten in de herfst van de bossen bij het paleis in verband met het jachtseizoen. Een groot deel van het kroondomein, het Loo bij Apeldoorn, gaat vandaag voor ruim drie maanden dicht. Tot 25 december mag alleen de koninklijke familie de bossen in. Het is niet duidelijk of de koninklijke familie daar nog jaagt. De drijfjacht is er sowieso verboden. In de Filipijnen heeft de orkaan Mankoet een ravage aangericht. Vooral op het eiland Luzon zijn gebouwen verwoest en bomen omgewaaid. Zeker twaalf mensen zijn om het leven gekomen, maar gevreesd wordt dat er meer slachtoffers zijn. Tienduizenden mensen hadden de afgelopen dagen veilig heenkomen gezocht. In de orkaan worden nog steeds windsnelheden tot zo'n 200 km per uur gemeten. Mankoet is nu op weg naar Hongkong, waar hij vannacht plaatselijke tijd aan land komt. Op de A200 bij Halveg zijn twee doden gevallen bij een ongeluk met vier auto's. Drie inzittenden raakten gewond, van wie sommigen bekneld raakten in hun voertuig. Om de hulpdiensten hun werk te kunnen laten doen... is de A200 van Halveg naar Amsterdam voorlopig afgesloten. De politie kan nog niets zeggen over de oorzaak van het ongeluk. Het weer landt inwaarts nog een in enkele bui, maar ook van tijd tot tijd zon... bij een graad of 18. Vanavond en vannacht opklaringen, minimaal rond 10 graden. Morgen, vooral in het zuidenzon, in het noorden wolken. Het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS-journaal. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. <tieden>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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu, de Euro Breakdown. Please fall in your seatbelts. De zaterdagavond, de zindelijk. Be prepared to go on the road. De zaterdagavond, de Euro Breakdown. Ja, het is... 4 over 7 in de tussentijd, jongens. Het is weer tijd voor de Euro Breakdown. Je hoorde me natuurlijk net al even snel tussen de nummers doorkriepen. Maar het is dan eindelijk zover. Het is tijd, jongens. We gaan luisteren naar de 40 lekkerste platen van Europese bodem. We gaan eens kijken wie er deze week op nummer 1 staat. Wat is er allemaal in het artiestenland gebeurd? Ik kan je wel vertellen... Het, uh, ik heb echt onwijs veel nieuws voor jullie. Dus ga er goed voor zitten. Ik hoop dat jullie uh, er heel veel zin in hebben. Ja, even een update wat mijn vrouw betreft is nog steeds niet bevallen... Uh, in principe mag zij vanaf morgen... Um, is, de, is de uitgerekende datum, dus dan mag zij al gaan bevallen. Uh, we zitten er met smart op te wachten, want ja, de baby 2, het mag al even duren. Ze zit nu op de 40 weken. Zoals jullie horen ben ik nog alleen. Ik ben nog alleen. Even tussen haakjes. Nog alleen. Uh, maar dat gaat hopelijk niet lang meer duren. Quinten is onderweg naar de studio. Die is uh, vanuit werk hier naartoe aan het racen. Patrick die zit vanavond bij Ajax. Succes, succes. Uh, graag het waarmaken. Vanity had zich ook even afgemeld, maar dan Maakt niet uit, dat kan allemaal gebeuren. Dus ik draai vanavond lekker met niet met Quinten draaien. Je moet het maar weten. Gaan we kijken of we dat nog kunnen vervullen? Gaan we daar nog wat mee doen? Nou joh, als het niet lukt, maakt niet uit. Dan hebben we nog wel meer tijd om nog meer platen te draaien. En ik heb nu een plaat voor jullie klaarstaan. Is nog een plaat van Looney en Toons. En het is ook samen met Catali gedaan. En die hebben de plaat Secrets hebben ze gemaakt. Daar gaan we nu naar luisteren. Zag komen we bij jullie terug, want ik heb bom veel nieuws voor jullie. Jongens, we hebben er zin in. De Euro Breakdown. We gaan beginnen. I've been talking in my sleep See if it's based Tell me all your secrets, babe Ja, ik zei het al. Looney Tooney en Katali. All your secrets, baby. Gaan we zo lekker naartoe. Jongens, ik heb er zoveel zin in. Ik heb er zoveel zin in. Voordat we naar het nieuws toe gaan... gaan we eerst een andere plaat nog even draaien. Wou ik er gewoon nog even tussendoor proppen... om te gaan omdat dat kan. Wise UK Mixed Feel My Needs. Straks natuurlijk nog een heleboel nieuws voor jullie... waaronder natuurlijk de Nederlandse DJ Sam Veld... die een nummer gaat maken met Jeremy Rammer. Goed nieuws wat de fans van Dotan en de Blackout Peace betreft. Blijf zeker hangen, maar eerst Wise Feel My Needs. Hij viel maar niet. Lekker de plaat, jongens. En we gaan weer door. Want we gaan door naar het nieuws. Want dus ik heb een dus mooi dingetje voor jullie klaarstaan. We de allergrootste Dit is de Euro-breakdown. Absoluut. Het is de Euro-breakdown. Het is tijd. En ik heb ineens allemaal fillers. waarvan ik het allemaal niet wist. Maar dat maakt niet uit. Ik word er gewoon blij van. Hé hey jongens, we gaan door naar, het, door, door naar het nieuws. Want ik heb goed nieuws voor de mensen die natuurlijk helemaal fan zijn van de Black Eyed Peas. Black Eyed Peas is eigenlijk ook wel een, een groep... Een stukje jeugdsentiment kunnen we eigenlijk wel stellen. Um, dus door naar dat nieuws. Uh, er komt dus een nieuw album aan van de Black Eyed Peas. Dat komt dus op 12 oktober. Uh, na een rustpauze van acht jaar... Uh, komt de Black Eyed Peas op 12 oktober dus met een nieuw album op de proppen. Uh, de band lanceerde zijn single Big Love... en plaatste de, uh, ja, de bijbehorende artwork dus ook op, uh, op Instagram. Ga het zeker even bekijken. Het zevende Black Eyed Peas album getiteld Miss, uh, sorry, Masters of the Sun... is het eerste waarop de voormalige zangeres... Fergie dus niet te horen is. In februari maakte bandlid Am bekend dat zij de groep zou hebben verlaten, maar van klaad, ja, kwaad bloed is er geen sprake. Uh, Fergie is familie dat zal altijd zo blijven, al dus am. en dat het ook daadwerkelijk zo is, uh, bleek toen Fergie op 4 juli, uh, een van de belangrijkste feestdagen in de VS, um, een foto van haar en haar drie ex-bandgenoten plaatste. De vierde met de familie schreef de zangeres uh, onder de foto, uh, waarop uh, ja, de vier samen geposeerd hebben. Dus ja, dat in ieder geval wat de Black Eyed Beast betreft. Voor de fans van Dotan heb ik ook weer goed nieuws... want Dotan laat weer van zichzelf horen. Afgelopen jaar was Dotan het middelpunt van uh, Trollingate... maar nu uh, laat de zanger weer van zich horen. Via Twitter laat hij weten te hebben geschreven aan de track Satellite... van de Australische zanger Dustin Tribute. En Dotan laat weten erg trots te zijn op het nummer. Uh, Dustin Tribute maakte vooral zijn, uh, in zijn thuisland al naam als singer en songwriter. En hij bracht verschillende EP's uit en natuurlijk ook een album. Uh, die plaat uit 2016... First Light is dus meteen ook zijn grootste wapenfeit met een dertiende plek in de Australische albumlijst. En zijn EP Home kwam in 2015 tot uh, nummer 34. En het debuut schreef Satellite samen met Dothan tijdens een tocht door Europa... En uh, ja, wat ik net al zeg, Dotan is dus weer terug ook op social media. Uh, Dotan kwam eerder dit jaar dus in het nieuws uh, ja, omdat hij door middel van nepprofielen op social media zichzelf een beter imago wilde laten aanmeten. En om zijn uh, muziek te kunnen promoten. De zanger van de hits uh, ja, als Home en uh, Let the River uh, gaf uh, dit later ook toe uh, na even van social media te zijn vertrokken. Is hij er sinds september dus weer te vinden. Dus ja, goed nieuws wat betreft de fans van Dotan. Hij is weer terug. Jongens, gaat hij ook met nieuwe muziek komen? Dat, dat, dat is dan nog maar de vraag. Want hij is natuurlijk flink door het slijk heen getrokken. Ja, en het is ook niet handig hè, om nep profielen aan te maken. En op basis daarvan zieltjes ja, uh, te willen gaan winnen. Dat is gewoon niet handig. Zeker niet als artiest. Want je bent zo bekend. En ja, dat is iets wat uh, toch wel een beetje de rest van zijn carrière zal blijven volgen. Als je denkt aan de auto van... Ja, dat is die jongen die het nep profiel heeft gemaakt. Maar... Maakt niet uit. Kan gebeuren. Hopen dat hij in ieder geval met nieuwe muziek komt. En zo goed dat het in ieder geval snel allemaal weer vergeten mag worden. Um, we hadden natuurlijk een aantal weken terug... Uh, hadden we in het nieuws uh, DJ Samveld. Uh, die heeft een uh, scooterongeluk gehad waarbij hij dus zijn been gebroken heeft. En um, nou heb ik goed nieuws dus ook voor de fans van deze DJ. Want hij maakt dus een nummer samen met uh, Jeremy Renner. Uh, DJ Samveld heeft uh, met de Amerikaanse acteur Jeremy Renner... het uh, nummer Heaven, uh, Don't Have a Name, gemaakt. En Jeremy Renner kun je dus kennen onder andere uh, van de film Tag... Uh, waar hij in Speelt. Hij speelt ook uh, in de film Die Avengers. Daar speelt hij Die Boogschutter. Daar speelt hij Hawkeye. En uh, Renner, uh, ja, die is, heeft ook in de Born Legacy heeft ook nog gespeeld. Hij is druk bezig, die man. En uh, de Nederlandse DJ en uh, Renner deelden dus een fragment van het nummer dus op Twitter. Uh, hij kan ontzettend goed zingen. En ik ben heel blij met onze samenwerking. Ik liet vrijdag weten in RTL Boulevard. En het nummer dat, uh, komt dus op 5 oktober uit. Dus hou de hitlijsten uh, in de gaten. Want er gaat wat aankomen. Er gaat wat aankomen. In de tussentijd heb ik ook een uh, nieuwe plaat uh, voor jullie klaarstaan. En dat is de plaat van uh, Black Coffee en David Guetta. Die is vorige week nieuw binnengekomen met de plaat Drive en Dilala en Montagu. Gaan we naar luisteren, komen we straks weer bij jullie terug. Om half acht hebben we natuurlijk ook nog de Euro Breakdowns. Dus dan gaan we de nummer 40 tot en met 30 doornemen. Wat is er intussen die 10 nummers gebeurd? Wie staat er nu op welke plaats? Ik ben benieuwd wat er allemaal gebeurd is. Dat Drive dat tussen staat, dat mag in ieder geval voor zich spreken. Daar gaan we nu naar luisteren. En dan komen we straks weer bij jullie terug. Tot straks... to keep on, keep on running when it seems like the Searching for memories in the dark, you try to hold on to something, I promise you the morning's coming, when it seems like the love is gone, and you think that you're on your own, just take a look around, open up your eyes, you see the love never In plaats van uh, Nicky Romero. Rise of Madlock. En nou, dan zo eens even wat meer verdiepen. Want uh, Nicky Romero is natuurlijk eigenlijk nog niet uh, aan de beurt gekomen. Eigenlijk, uh, als je gaat nadenken over uh, de bureau grafie van uh, Nicky. Uh, Nicky Domiro is een uh, DJ die eigenlijk al heel erg lang meegaat uh, hier uh, in uh, de Euro Breakdown. Maar niet alleen in de Euro Breakdown, maar ook in de rest van Muziekland. Hij is uh, 29 jaar. Uh, geboren op uh, 6 januari 1989. Dus hij is een jaartje ouder dan ik dat ben. Eh, ik ben 28. Ik voel me af en toe een oude sick, maar gelukkig is er altijd nog wel iemand die ouder is. Hey, terug naar Nicky Romero. Nicky Rotten, zo mogen we hem eigenlijk in het echt noemen. Hij debuteert in 2012 in de DJ Magazine top 100 op de 17e plaats. De Nederlander had eerder dat jaar al de Dance scene verrassen met zijn track To lose. En begin 2013 werkt hij samen met Avicii op I Could Be The One. Met dat nummer wordt zijn eerste hit in de top 40 bevestigd en komt later op de 7e plaats terecht. Romero stijgt dat jaar dus ook naar de 7e plaats van DJ mag, mag Top 100 en passeert daarmee DJ's als Afrojack, Dash Berlin, Skrillex en ook deadmau En in 2014 neemt hij met Anouk de track Feet on the Ground op. Waarmee hij dus kort na de release de derde plaats in de Beatport hitlijst heeft bereikt. En het nummer blijft dus ook steken in de tipparade. In het uh, najaar werkt hij samen met het duo uh, Vice and Tone met de track Let Me Feel. En uh, na een relatief rustige periode laten uh, Nicky Romero in 2016 uh, weer van, ja, van zich horen. Hij komt weer met nieuwe tracks. Het eerste wapenfeit in 2016 is dus ook een uh, samenwerking met Na Rogers op Future Funk, uh, Take Me. En zijn samenwerking met Colton Avery wordt uh, dus uh, door de Nederlandse radio uitgeroepen tot uh, hit van het jaar. Onder andere ook wel de Dance Mesh genoemd. Dus dat is even uh, Nicky Romero in een uh, notendop. Um, ja, Nogmaals, hij heeft uh, natuurlijk samengewerkt met Avicii. I could be the one. Hij heeft met Anouk samengewerkt. Now Rogers. Uh, Cruella heeft hij het nummer uh, Legacy meegemaakt. En uh, Viacestone heeft hij natuurlijk de plaat. Let Me Feel heeft hij daar meegemaakt. Featuring we, uh, When We Are Wild. En hij heeft natuurlijk ook met Nervo heeft samengewerkt... Koften Avery, echt waar jongen. Het kan maar niet op. Succesvolle DJ van Nederlandse bodem. Maar dan moet ik ook wel eerlijk zeggen, ik heb het er wel eens met een, een aantal vrienden over gehad. En ja Mike, ja, heb jij vrienden? Ja, ik heb vrienden. Uh, die dus zeggen dat ja, wij als, uh, ja, als, als Nederlandse uh, he, koud, koud kikkerlandje dat wij zijn... dat wij best nog veel muzikaal talent hebben. Ja, dat hebben wij zeker. Want als je gaat kijken, de betere DJ's van de wereld komen uit Nederland. Denk aan het chesto, denk aan het denk aan armen van buren. Ja, Nicky Romero. Je hebt ook nog, wie uh, heb je nog meer? Afrojack heb je. Uh, nou, Samveld, ik, ik, ik, ik denk dat ik het niet... We hebben te veel DJ's. Hey, we hebben dus onwijs veel talent eigenlijk in dat landje. En dat, dat, dat schrik ik af en toe nog best wel wat van als je gaat kijken wat wij als Nederland eigenlijk op muziekniveau presteren. Neem een voorbeeld, bijvoorbeeld aan Glennis Grace die staat in de finale van het Amerikaanse, uh, uh, in ieder geval America's Got Talent. Dus ja, wij, wij doen het nog best wel goed hoor als Nederland. Vind ik wel. Vind ik wel. Vind ik toch wel iets. Daar mogen wij best trots op zijn. Mogen wij best trots op zijn. Hé hey jongens, uh, het is alweer bijna tijd. Want om half acht gaan wij de lijst der lijsten doornemen. Dat betekent dat wij uh, eerst gaan beginnen bij de nummer 40. We gaan doortellen naar de nummer. In ieder geval aftellen naar de nummer 30 in dit geval. En vanuit daaruit gaan we natuurlijk rustig aan verder werken... naar die nummer 1. Want ja, wie zou er deze week nou op één staan? Ik kan je wel zeggen, er is een nieuwe nummer 1. Het is niet dezelfde als, als, als vorige week. Want ik weet dat vorige week hadden we natuurlijk... Whenever van Conor Maynard en Crisscross Amsterdam. Is niet meer het geval. Maar dan is nu de vraag, wie heeft hem van zijn plaats verstoten? Nou, daar ga je dus straks achter komen. Maar we gaan eerst even verder naar een van de wat zomerse hitjes. Bella Ciao, de Hugo Remix van El Professor. Ik denk, het zonnetje schijnt nog een beetje vandaag. Dus het kan wel gewoon. Dus het wordt gewoon tijd dat we lekker gaan genieten, jongens. Schudden met die billen. Pak die cocktails. Pak dat biertje. Pak die baken. Pak dat wijntje. Maar we gaan lekker los. Bella Ciao, de Hugo Remix. via bella <middels> ciao, bella ciao Bella ciao, via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 net is begonnen. Draag bij aan een bewijs waarvan jij en ik wekelijks getuigen zijn. De Europese Dit De zaterdagavond. Tussen 7 en 9. De grootste hits van Europa. De Euro Breakdown. Yes, het is tijd jongens, het is tijd. We gaan beginnen bij de nummer 40 deze week. Daar hebben we Ultimatum Edit, dit is closure staan. Op plek 39, Secrets Looney Toons. En op plek 38, Feel My Needs, Wise The UK. Op plek 37, No Tears Left To Cry, Ariana Grande. En op plek 36 vind je Montagu and Black Coffee met Drive featuring Delilah... Op plek 35 Rice, featuring Madlock en Nicky Romero. En plek 34 is Bella Chow, de Hugo Remix van El Professor. Op plek 33 Axis met CMC. En op plek 32 Army van Buren met Therapy. Op plek 31 is Dist van de Mailstripper Stripper en Purple Disco Rain. En op 30 vinden we One Kiss. Dua Lipa, Kelvin Harris, heeft wekenlang op één gestaan. Maar mag nu plek 30 gaan vervullen. Gaan we nu naar de luisteren. We komen straks weer weer terug. Want ik heb nog genoeg Europees nieuws voor jullie klaarstaan. Dus, nogmaals, one kiss. 30, One kiss. Blijft een goede plaat natuurlijk. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Jongens, ik had jullie natuurlijk nog wat nieuws beloofd. En dat gaan we er eens even bij pakken. Want, want, we hadden het natuurlijk net al even over uh, het Nederlands talent. En dan heb ik onze uh, eigenste Glennis Grace, heb ik er even bij gehaald. Want zij staat dus in de finale van uh, America's Got Talent. En um, ja, als, je gaat, als, als, als ik aan Glennis Grace denk, America's Got Talent, het enige waar ik dan aan denk, is wat zij gaat doen. De winning. Ja. Zij gaat gewoon winnen. Dat kan toch niet anders. Zo goed als zij is. Hey, het gaat heel even om het volgende. Glennis Grace die wil dus een uh, duet gaan doen. Met de zanger Maxwell in de finale uh, van America's Got Talent. Uh, Glennis Grace mag uh, tijdens de finale van America's Got Talent. Een duet met een gevestigde artiest zingen. En uh, zij hoopt dat dit zanger Maxwell dus zal zijn. En uh, Maxwell coverde in 2001 Kate Bush. Uh, in ieder geval het nummer dus uh, This Woman's Work. En uh, reageerde positief op de vertolking van Grace. De zangeres uh, koos tijdens de halve finale van de talentenjacht voor dat nummer. En in de nacht van woensdag op donderdag... Donderdag horen ze dat ze zich dus voor de finale geplaatst heeft. Um, ze geeft ook aan, ik hoor morgen met wie ik een duet ga zingen. Het is in ieder geval een bekende artiest. Bij mij kwam meteen het idee, als ik een duet mag doen... ga in ieder geval Max, Max wel vragen of hij dat met mij wil doen. En als hij toch het, naar het programma kijkt en comment stuurt... joh, waarom niet? Nou ja, nee, heb je? Ja, kun je krijgen. Dus dat zou top zijn. Al dus Glennis Grace. Um, die heeft dus een gesprek met uh, collega Giel Beelen gehad... Uh, Eerder deze week. Dus ik, ik ben benieuwd. Want zij heeft dus nog één nummer te gaan. En dan, uh, ja, dan, dan weten we of ze het gaat worden. Ik denk nog steeds dat het gewoon een gevalletje van hè? De winning. Dat gaat worden, want zo goed is het nou helemaal. Dat weten we gewoon. Hey, voor de fans van David Guetta heb ik goed nieuws. Ik heb alleen maar goed nieuws deze, deze uitzending. Want David Guetta brengt dus zijn zevende studioalbum uit. David Guetta heeft op vrijdag een nieuw album uitgebracht. De Franse producer deed dat dus voor het laatst in 2015. Kun je bedenken, drie jaar geleden. Maar hij heeft dus vandaag een dubbelalbum gelanceerd met de naam 7. Dus 7 waarschijnlijk dan. Guetta was twee jaar bezig met de productie van het dubbelalbum dat dus 27 nummers beslaat. En op het album staan samenwerkingen met onder andere Justin Bieber, Jason Derulo, Martin Garrix um, en ook Sia. Hij heeft natuurlijk ook, uh, met Sia heeft hij bijvoorbeeld die plaat Flames heeft hij nog gemaakt. En uh, de laatste single van het album bracht uh, Getta op 26 juli dus uit. En het nummer Don't Leave Me Alone is een samenwerking met uh, zangeres uh, Anne-Marie. Gaan we overigens ook straks gelijk even naar luisteren. Uh, de 50-jarige Fransman, ja, let even op, hè, hij is 50, bracht in 2014 voor het laatste studioalbum uit. Uh, Listen was dus het zesde album van de producer en de DJ. En uh, Getta hij heeft natuurlijk hits gehad. Onder andere Titanium. When Love takes over. Met Kelly Rowland. Dus joh, die man die is zo goed vertegenwoordigd. Hey, wat ik net zeg. We gaan gewoon gelijk die plaat van hem erbij pakken. En ja, ik zeg het. 50 jaar. En dan nog steeds zo kunnen draaien. En nog steeds zulke platen kunnen maken. Nou, dan, dan mag je je wel een, een, een grootmacht macht. Mag je je wel noemen. Ja, zonder verder omhaal. Dus uh, ja. David Guetta. En Anne-Marie, Mr. Easy. En Rudy Mantle. Let me live. Straks natuurlijk nog veel meer Euro Breakdown. Maar eerst eens even al die lekkere platen van de Europese bodem. As I We'll <laughs> be Ja, lekkere plaat, lekkere plaat, jongens. Je hoorde The Way I Love You van Dante Klein en Cat Caprol. Hey, even schokkend nieuws, want uh, nou ja, schokkend nieuws uh, wil ik niet zeggen. maar um, Lipa heeft uh, laatst in uh, de Chinese stad Shanghai dus een concert gegeven... waar dus fans bij verwijderd zijn. Uh, ik, ik ga het jullie helemaal vertellen, want fans met een regenboog zijn dus, regenboogvlag... zijn dus verwijderd bij het uh, Dua Lipa concert um, Dat op, dus op woensdag in de Chinese stad Shanghai plaatsvond. Er zijn dus meerdere fans door het beveiligingspersoneel, het publiek uitgezet. Uh, dat zou gebeurd zijn omdat zij op een plek dansten... of met regenboogvlaggen zouden zwaaien. Uit uh, beelden die op social media zijn gedeeld... blijkt dat het personeel de fans met kracht uit hun zitplekken uh, zijn gesleurd. En ook buiten de concertzaal zouden mensen... door de beveiliging uh, zijn aangevallen, schrijft dus de BBC. Uh, de zangeres is geschokt over de gebeurtenissen. Op Twitter zegt ze trots te zijn op haar fans. Ik sta achter jullie en ik ben trots en dankbaar... dat jullie veilig, uh, jullie veilig genoeg voelden om je te uiten. Uh, daar is natuurlijk een hoop moed voor nodig. De zangeres is enorm geschokt door het voorval en uh, geeft ook aan... ik wil alle fans die erbij betrokken zijn... Uh, ja, heel, veel, heel veel liefde toesturen... en ik kom graag terug wanneer de tijd rijp is... Ik hoop dan een zaal vol regenbogen te zien... en ik uh, hou van jullie uh, Shanghai uh, besluit dus uh, in haar bericht. En ik zal hem ook nog even uh, voorlezen in het, Nederlands, uh, in het Engels... zoals zijn dus geplaatst heeft. Uh, last night I did, uh, and did it for my fans. A promised show. I stood by them, sang with them and danced with them. And I will stand by you all for your love and beliefs. And I am proud and grateful that you uh, feel safe enough... to show your pride at my show. Uh, what you did takes a lot of bravery. I will always want my music to bring strength, hope and unity... En ik was horrified by wat happened. En uh, ik send love to al mijn fans involved. En uh, ik involved. would uh, love to come back voor fa mijn fans when the time is right. En hopefully see a room vol of rainbows. I love you, Shanghai XX. Al is uh, Dua Lipa. Ja, dat is dus best wel schokkend, eigenlijk. Dat, dat, dat, dat, dat, dat je dan verwijderd wordt. Weet je? Het, is, het is af en toe is het heel raar om te bedenken. Maar het is uh, ja, nog steeds denk ik niet globaal 100 geaccepteerd dat je in ieder geval de vrije liefde, om het even zo te zeggen. En het is best wel, ja, jammer. Jammer. Want we leven toch wel in een tijd waarin, ja, ja, dat het eigenlijk heel normaal is. Dat we eigenlijk heel erg, ja, ons mogen uiten. Natuurlijk zijn er wat, wat uitzonderingen, maar ja, ja, ja. Maar ja, alsnog, weet je, het is gebeurd. We, we hopen in ieder geval dat het niet meer, niet meer terugkomt. Ik ga nu nog even één plaatje voor jullie draaien. Want we gaan straks het eerste uur gaan we afsluiten. En dat gaan we doen door middel van het doornemen van de lijst. Dus we gaan verder bij de nummer 30. Door naar de nummer 20 kijken wat er tussen de nummer 30 en 20 is gebleven. Ik kan je vertellen, er staat nog een heleboel leuks op de planning. Sowieso in het tweede uur van de Eurobreakdown gaan we natuurlijk weer verder. We hebben onder andere MC Valafel die dan de tent gaat afbreken. Gaan we straks natuurlijk veel meer over vertellen. En uh, we gaan eerst lekker naar W&W Darren Styles met Long Way Down. Tot straks de onthulling van wie er op nummer 20 staat in de Euro Breakdown. Alles wat daartussen zit. Alle heerlijke hits en platen van Europese Europese bodem. WW Dance Styles, Long Way Down. Lekkere plaat hoor. Ja jongens, het is weer zover. We gaan beginnen. We gaan weer verder waar we net zijn gebleven, kan ik beter zeggen. Op nummer 30. One Kiss, Dua Lipa, Kelvin Harris. En op plek 29 vind je Let Me Live, anne Mr. Easy en Rudy Mantle. No Good, Zonder link, Don Diablo vind je op plek 28 deze week. En op plek 27, The Way I Love You, Simon Frankel en Dante Klein. Bla bla bla. Armin van Buren vind je op plek 26. En op plek 25, I Could Be Wrong, Lucas en Steve. Op plek 24 hebben we Woke Up in Bangkok from Deep End. En op plek 23 hoor je natuurlijk net lang. Way Down, W&W. &W. Plek 22, A Fine Day, Kianu Silva. En op plek 21, Dancing Alone, Axel in Ingrosso. Liefde in de lucht. Ja, kraantje Papi staat op plek 20 deze week. Een lekkere Nederlandse plaat die zeker in de Eurobreakdown uh, ja, thuis hoort. Dus die gaan we hier uh, ook hopelijk nog een, uh, ja, een heel veel vaker horen. We gaan, uh, in gaan we lekker een Kraantje Papi gaan we lekker toe. Daarna komen we nog bij jullie terug gaan we dit uur afsluiten. En dan uh, gaan we eens even kijken wat we voor de tweede uur allemaal in petto hebben. Dus... Uh, ja, heb je zin in liefde? Is de liefde in de lucht? Klaantje Papi, blaas ons weg. Alles wat ik zie die steeds, dat is groot. En alles wat ik zie die steeds, dat is goud. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht.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 in de lucht En toen ik dit recordde dacht ik Damn dit is te soft maar het is waar Het is maar net toen je in tilt Maak het jezelf niet te zwaar Want volgens instap je alles Maar hier hebben we maar Alles wat ik zie is days dat is groot En alles wat ik zie is days dat is goud Gelukkig hangt de liefde In de lucht Gelukkig hangt de liefde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 Wat ik zie these dat is En alles wat ik zie is days, dat is goud. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. We spijten met die bezels, we're no, this ain't no zijn young kids even in en op. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. We zullen met die Ja, gelukkig hangt de liefde in de lucht, jongens. Wat zouden we toch zonder liefde moeten... Heerlijk, heerlijk. kraantje papi, liefde in de lucht en Joshua. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Blijft een goede plaat. En nogmaals, ik heb het al eerder gezegd, wellicht een Nederlandse plaat in Your Breakdown. Kan natuurlijk geen kwaad. Het houdt je wel dichter bij huis. Jongens, het eerste uur zit er alweer bijna op. Het was een beladen uur waarin we veel nieuws hebben besproken, lekkere platen hebben geluisterd. Maar ik heb een verrassing voor jullie. We krijgen nog zo'n uur. We gaan nog zo'n uur gaan we draaien met de lekkerste platen van Europese bodem. En uh... Ik ben benieuwd. Ja, het kan ook zomaar zijn hè, dat ik dus uh, straks uh, gebeld word. Um, want mijn vrouw is natuurlijk uh, 40 weken zwaar uh, vanaf morgen. En zij staat al een tijdje op knappen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ik straks gebeld word en dat mijn, uh, mijn tweede dochter geboren gaat worden. Want ja, je hoort het goed, ik krijg nog een dochter. Ik heb al een dochter van drie, uh, Charlotte. En uh, die heeft onwijs veel zin in. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik zal blij zijn... Als mijn dochter ook geboren is. Want even misschien een leuk verhaaltje. Ik heb op mijn rechter onderarm. Heb ik de naam van mijn eerste dochter staan. Charlotte. En dat, ja, om het even uit te leggen. Ik heb daar dus mijn naam staan. En ik heb dus al een aantal vrienden. Die dus een beetje aan het, aan het etteren zijn in de tussentijd. Want die willen natuurlijk die naam weten. Dus hoe hebben ze dat nou bijna uit mijn mond gekregen. Dat hebben ze dus heel slim gedaan. Ze zeggen joh je hebt op de rechterkant heb je een naam staan. Maar welke naam komt er nou op je linkerarm? En ik, ik, en ik, ik zit op een gegeven moment en ik, wil, en ik wil het zeggen. En ik denk, ah verdomme. Heb ik het bijna verraden. Dus ik kan niet wachten tot ze geboren is, want dan verlul ik me niet meer. En ik heb voor de mensen die op de live webcam me meekijken, heb ik een verrassing. Want ik ben niet langer alleen. Ik heb mijn grote liefde eindelijk bij me. Ik schuif hem gelijk volop. Een hele goede avond. Hij is er gewoon. Ja, ja. Ik hey, ben Mikey. niet meer alleen. Yay. Alles wel, jongen. Ja, lekker, lekker. Was druk, jongen. Want uh, je, moest, je moest rennen. Ja, ik moest... Uh, ik heb het druk natuurlijk altijd. Ja, nee. nee dus rust, voor... Je, rust voor mij. Nou, wat zeg je? Nee, rust voor mij. Nee, uh, no rest for the wicked. Uh, we've got uh, bills to pay, mouths to feed. hè? Ja. Zo, uh, zo, uh, zo gaat dat. Uh. Dus ja, lekker. ik ben twee uur hebben we lekker. Quinten hebben we het ook bij. Dus dan gaan we eens even lekker, uh, lekker in debat. gaan we eens even kijken wat Quinten eigenlijk uh, dit weekend allemaal gedaan heeft. Tot nu toe. Ik denk dat, ik denk dat het zogezegd heel veel werk is geweest. Dus, uh... Ik heb uh, wel ah, ja. een hint. Oh, je hebt een hint? Ja, het is zeg maar de NS. Gebruikt oh. ze. En ik stap er vanavond in. Oké, okay. ja, ik ben hartstikke benieuwd. Dat gaan we. In het tweede uur gaan we dat horen. Quinten gaat hier een schok het nieuws uh, onthullen. Tot zover het eerste uur van de Eurobreakdown. Ik zie jullie natuurlijk straks. Tot zover het ritme van ZF.